De Vlaamse schrijver Tom Lanois krijgt de Constantijn Huigensprijs voor zijn hele werk. Volgens de jury heeft hij de Nederlandstalige literatuur een adembenemend oeuvre opgeleverd. De Constantijn Huigensprijs, met een bedrag van 10.000 euro, is de literaire prijs van de gemeente Den Haag. Het weer nog, vannacht alleen aan de kust nog enkele buien, minimumtemperatuur een graad of vijf. Overdag in de ochtend in het noorden nog een bui, verder droog en veel zon en het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plag. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Als u hartstikke stoond bent... dan is het misschien handig om de telefoon gewoon te laten liggen... en fijn te luisteren naar dit uur. Uh, voor alle andere luisteraars... Ik wil graag horen wat uw ervaringen zijn met softdrugs. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Mailen kan naar NCRV.nl. Twitteren natuurlijk met hashtag casaluna. En u kunt ook een bericht achterlaten op de Facebookpagina van dit fijne programma. Was of is een jointje voor u nog altijd de ideale manier om te relaxen? Gebruikt u het om medicinale redenen? Tilt u misschien stiekem? Heeft u een koffieshop op? Komt u er regelmatig of woont u er in de buurt? Bel dan of mail met uw ervaringen. Verhalen, misschien nog een prachtig kort gedicht. Ik weet niet wat u allemaal in huis heeft. Bellen in ieder geval op 0800 1121. En er is uh, druk getwitterd het afgelopen uur ook. De achterdeur die, uh, kwam met aardig wat uh, zinvolle opmerkingen. En VOC hadden we het al in het uh, gesprek met Jan Brouwer. De hoogleraar uh, die pleit voor regulering van de hennep teelt. En wie teelt. Um, en toen zei het even, VOC, waar staat het nou ook alweer voor? Dank jullie wel voor de tweets. Verbond voor opheffing van het cannabisverbod. Uiteraard, daar komt de VOC vandaan. Um, Twitteren kan dus, hashtag Casaluna of bellen. En dat heeft Wietje ook gedaan. Goedenacht. Goedenacht, goedenavond. Ik geloof nooit dat dat de oorspronkelijke naam is. Ja, dat is wel mijn oorspronkelijke naam. Meneer. Serieus? Ja, ik zou het ook vertellen, maar ik moet ik heel even kort uitleggen. Als een vuurrood krullenkop van een jaar of vijf, zes. Uh, zij een tante, die kwam uit Indonesië bij ons met vakantie voor uh, verlof. toen de tijd. Ik, ben, ik leef in mijn 85e jaar. Hè? Kijk eens aan. Ja. En uh, die noemde mij Wietje. Gewoon om, ja, dat was een koosnaamtje van haar. Oh, dus okay. daarom noem ik dat. Maar ik heb daar... Uh, heel veel plezier van gehad. Ik was zwaar, rond mijn veertigste zo, was ik zeer zwaar maagpatiënt. Ja. En toen had ik een dokter uit, die wist niet wat hij met me moest, uh, uit Drenthe kwam die, en die zei, wat ik met jou moet, weet ik niet. Op een gegeven moment zegt hij, ja, ik weet het. En hij uh, uh, schreef me wiet voor. Ik wou die bij de apotheek uh, bestellen, nou, ik kreeg de wind van voren. Maar hij vertelde me dat gaf hij zijn patiënt. Hij kwam oorspronkelijk uit, Dier uit uh, Drenthe, een hele doodgewone dorpsdokter. En dan had je daar boeren, boertjes, keuterboertjes, die kregen moeite met hun geld, of ze genoeg geld hadden om yeah. voor het volgend jaar hun, hun, hun uh, geld te betalen. En uh, van brand wat ze hadden huur te betalen en die hadden dan ook last van hun maag... ...door de zenuwen, want daar krijg je maagpatiënt van... ...want je vreet alles op, jij je krijgt je eigen niet. Ja, van de stress... En die schreef die thee voor. En dan moesten ze drie keer per dag een kopje thee drinken. Dus rond mijn veertigste zat vol met maag- en darmsferen. En ik weet niet hoe we daar iets van weten van een maagpatiënt. Maar dat zit niet in je maag. Dat zit in je hersenen dat je verkeerd leeft. Nee. Je, net zoals ik vreet je alles op, je uit je ergens over. Oké. Okay. Dus dat kreeg ik en ik schrok ervan. Ik ja, daar raak je toch aan verslaafd. U noemde, ik weet bijna zeker dat u nog nooit gebrood heeft. Ik Ikke, jawel. Oh wel. Ja. Nou, waarom u dan zegt stoont. Dan heeft u nooit echte zuivere wiet gerookt. Hè? Dat want, zou kunnen, dat weet ik niet. Want? Eh, nou, wat, ik, want... Ik, ik rook het met een waterpijpje nog steeds, ja. af en toe. Maar daar word je niet stoont van, maar hij... Het is heel iets anders, dat is veel lichter. Stoomt je van stuf en die hele zware, met zoveel producten erdoor gedaan, wiet van nu. Nou ja, daar hadden we natuurlijk het eerste uur wel over. Dat het zoveel zwaarder is geworden vanwege thc ja. gehalte Dat, ik, dat ik, mensen wel degelijk stoont ervan raken. Ja, ik word dan, hij, nog steeds, van af en toe een waterpijpje. Een persoons waterpijpje En daar doe ik een beetje pure wiet in. Zuivere, ja. biologische wiet. Dat is een adresje van nou, een vriend van me die, die het uh, dat voor eigen gebruik. En daar krijg ik af en toe wat van. Okay. En dat gebruik ik alleen als ik iets leuks beleefd heb. Dus niet om iets leuks te gaan beleven. Nee, gewoon. Uh, dan heb ik een dag, dan heb ik iets leuks. Of met de kleinkinderen of achterkleinkinderen of wat. Of iets heel fijns beleefd. En dan neem ik een waterpijpje. En wat is dan het effect ervan? Ja, dat is, ja, hoe moet ik dat te, ja. nou vertellen? u bent wel stom geweest, daar weet u toch ook het effect ervan? Nou, ik was niet heel erg stom. Ik had dat, moet ik zeggen, gelukkig niet heel erg veel effect bij mij. Ik werd wat trager. En wat, uh, wat slomer werd ik, maar. Nee, dat, hij zijn voor je uh, heel uh, licht in je hoofd. En je hebt toch wel eens van een lachpiet gehoord? Ja? Nou, dat krijg je vooral van. Zuivere, lichte wiet. Want uh, de, ook uh, stuf. Daar zit zoveel bijtroep in. Ja, dat, nou ja, dan ga je gelijk gewoon. Je gaat ook heel gauw oud. Hè? Daar hebben we ook wel eens van gehoord, ja. dat je oud gaat. Dat gebeurt met die. Medie, want zij noemen het nu medische wiet. En dat weet ik niet wat het verschil is tussen biologische wiet en medische wiet. Dat weet ik niet. Nou, met medische wiet gaat het in ieder geval om dat het dus gewoon voor medicinale werking is. Dus eigenlijk wel wat u. Ja waarom u het bent gaan gebruiken ooit. Ja, ja. Dat maar is het gewoon niet zo dat het je... omdat u ook zegt, van ik doe het als ik iets fijns heb meegemaakt... dat ja. het je stemming versterkt? Dus dat je, dat je al een goed gevoel hebt... en daarmee, omdat je ook zegt, ik kan een lachkikte ja, van nou, krijgen. Dat, dat is voor patiënten ook, zal zeg ik maar even, met die zuivere medische... Maar, weet maar, uh, dat als je pijn hebt... En uh, ja, dan is het net. Uh, nou, als u uh, als u uw partner uh, met zijn hamer uh, ah, op zijn duim zit, van, dan zegt u au, of voor een gevoel, yeah. wappert u met uw hand. Dus de pijn, de naigheid die je hebt van je ziekte, die is alsof een ander dat heeft. Het vrolijk, ja, misschien moeilijk het vrolijk wat op. Het eh. Uh, het, de pijn uh, wordt minder. Ja, maar waarom gebruikt u het alleen als u iets leuks heeft meegemaakt? Nou, omdat ik het vroeger deed om de pijn weg te werken. Ja. En nu is het, ja, uh, nou ja, uh, gen laat ik zeggen genotmiddel nu. Genieten van mijn vrolijkheid, Van ja. mijn, mijn leuke belevenis. He, van het geluk van een achterkleinkind zien. Ja. Dat, dat, dat doet dan. En ik ben nu een meentje. Uh, dus dat, dat is ook nog zo. Ja. En heeft u vandaag nog een waterpijpje genomen? Nee, nee, dat is maar eens in de veertien dagen of de drie weken. Dus uh, uh, nee. Dus u maakt maar één keer in de veertien dagen nog wat leuks mee? Nee, als ik echt wat leuks mee maak. Nee. Oh, is iets iets echt bijzonders. leuks? Ja, moet oh, okay. ik dat nou zeer. Nee, ik begrijp het helemaal uh, Ik zit ik u een ik beetje te jennen? Kind in een kleinkind of of ja gewoon. Op, uh, ja, wat uh, ik. ik, ik b -b -b -b bijvoorbeeld, ik maak altijd een, een nieuwjaarspresentje. En dat klinkt heel gek, die ik voor dit jaar heb uh, Als je weet dat, je, dat we het leven gekregen hebben, of geboren zijn om dood te gaan, dan ligt liefde, geluk en rijkdom op straat. Dat is, uh, Kijk. Begrijpt u? Dat, dat ja? zijn dingen die je dan ontdekt, mede. Door het hij zijn. Ik He? ja, dus vind het, het mooi om, het, om daarmee af te sluiten. Ja. Want, ja dat is toch een mooie boodschap. Ja, dat, dat, dat, dat vind je overal. Ja, want de meeste mensen vinden dat pas als ze kanker hebben. Dan gaan ze pas leven. Die laatste tijd, zou ik maar zeggen. Hè? Omdat wat ze dat niet gedaan hebben. Ja. Maar goed, verder gepraat. Dus ik weet vaker. ongeveer waar, waarom je zegt biologische wiet. Ja, en dat dan met een goed. waterpijpje niet met tabak, Gewoon biologische wiet. Of twee zetten. Dat kan ook. Dat kan dus ook. En ja. via de waterpijp. Wietje. En dus echt, dat is dus echt wel een naam. Is echt, is voor de mensen die denken onzin. Dat cool. hebben we net gehoord. Dank u wel voor het bellen. Ja, goedenavond. Fijne bedankt. dag nog. Dag, dag hoor. 0800-1121 is het telefoonnummer. We hebben het vandaag uh, vannacht over ervaringen met softdrugs. Uh, wat gebruikt u? Of heeft u gebruikt? Wat was het effect daarvan? Of heeft u een koffieshop? Of heeft u te maken met jongeren die er juist last van hebben? Uh, nou, we hoorden Jan Brouwer in het eerste uur al zijn studenten die, die blowen best wel wat. Maar hij zegt het zijn hele intelligente mensen die gewoon hun tentamens halen. Of zelfs juist dankzij wat een joint hun tentamens halen. Laat me uw ervaringen horen. Mailen kan uiteraard ook kazaluna.ncrv.nl Ellen, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Um, Zelf geen gebruiker? Of ook? Nee, want die meneer vroeg me net telefoon. Heb je, je ooit gebruikt? Toen dacht ja. ik, zei ik, nee. Toen dacht ik, jok. Heel lang geleden ooit een keer geprobeerd en het deed me helemaal niks. Oh, dat is een en, beetje, bij ja. hebben wij dezelfde ja. ervaring, denk ik. Ja, een beetje ja. lachen. Dus dan dacht nou ik er net zo goed bij drinken. Want het risico van verslaving is dan tenminste voor mij, voel ik het zo. Voor iedereen had het anders zijn. Ja. Ik heb heel veel jongeren begeleid altijd, jongerenwerk gedaan... Jonge begeleiding, en dan denk je daar zo over na. Nou, ik zat al jaren, en dan heb je toch een beetje ervaringsbeeld. En ja. dan denk, ik dacht bij mezelf. Men heeft vaak geen plezier meer, men gebruikt het. En je ziet dat er juist heel veel. Het, he, het hangt natuurlijk voor samen met intellectueel vermogen. Want um, zoals je net vertelde, ja, mijn studenten. Maar dan denk ik van, die hebben echt een doel. Maar als je nou jonge mensen laat gebruiken die werkloos zijn, geen doel hebben. die zakken die juist al vaak door, de, door in een diep gat. Ja. Raken komen niet meer aan het werk of lopen bij huis. Uh, er wordt ontzettend veel vernield in de maatschappij. Men staat tegen ouders op, men gaat gevecht aan met politie. Uh, uh, dus dus ik, ik zou er enorm voorstander van zijn dat het uh, zuivere wiet zou zijn, want dan krijg je veel mildere vorm. Ja. Wat er nu eigenlijk gebeurt is dat het, dat het neigt naar, naar van soft -drugs naar. Ja, ja, omdat het zo'n enorm gehalte THC in zich heeft. Juist, ja, juist. Ja. Dat, en dan drink je zo'n biertje erbij. En dan zie je gewoon dat sommigen ja. echt gaan worden. Ja. Kijk, als je... Als, als, ja, het is altijd zo'n naam om in categorieën te praten. Maar als je uitzichtloos... Uh, als je leven wat uitzichtloos is... En je gebruikt het dan... Hè, zoals die oude manier het vertelde. Als je het gebruikt bij blije momenten... Zal het je blije moet maken. Maar ben je depressief je neemt het, ben je even vrolijk... maar daarna krijg je enorme depressieve gevoelens... heb ik gezien bij mensen. En het is uh, eigenlijk kwalijk dat de staat toestaat... Dat, dat medicijnen streng gecontroleerd worden. En waarom geven we die jonge mensen... want daarom raak ik steeds met jonge kinderen verslaafd... waarom geven we die die rotsel? waarom niet goed geteelde wiet... Ja. Want roken gaan ze toch, dat experiment doet ieder kind. En als het dan zwaarder is, ja, daardoor heb je meer jongeren die verslaafd zijn. Dus in zoverre zeg je dat die... reguleren en door de overheid... Eh, onder, in ieder geval onder ja. toezicht van de overheid telen... Ja. Dat, is, dat zou wel een oplossing kunnen want, zijn. Want, want ik vraag me dus heel veel af, op, op de, zeker met de gezondheid... in de, in de periode waarin we leven, waar veel meer kankersoorten voorkomen. pancreaskanker. Ik heb jonge kerels gezien van in de dertig... Door alcohol en drugs gebruikt die echt een pancreas kapot hadden. Hm. Nou, dat vind ik heel puur En er wordt ja. er wel veel gebruikt hoor. Dan is het niet meer werk en drinken en blowen en vastzitten en weer vrijkomen. Wat eigenlijk helemaal geen criminele mensen zijn, die nee. maak je dat criminelen. Maar is het, want ik weet inderdaad, dat het Trimbos Instituut daar uit die cijfers blijkt ook wel dat cannabis veel vaker voorkomt onder jongeren ja. die uitgaan, maar zeker ook in de, de zogeheten probleemjongeren. Is dat gedrag dan ook echt een direct gevolg van het cannabisgebruik? Nou, het weet je, het probleem is dat, dat de maatschappij harder is geworden, uitzichtlozer is geworden voor een hele grote groep in in de samenleving. En als je dan het gevoel hebt dat je geen toekomstbeeld hebt of ja. toekomstbeeld zult krijgen, dan wordt het als ontsnapping gebruikt, gebruikt dat, uit de realiteit. En dan drank erbij. Ja, dan ga je vluchten, dan voel je in ieder geval die rottigheid niet. Ja. De volgende dag komt die depressie dubbel hard terug. En is die jongeren dus moeilijk en zijn het probleemjongeren. Maar die waren het niet als ze gewoon anders begeleid waren. Ja. En dan laten ze ja. Maar dan heeft het inderdaad een hele andere reden van gebruik. Slikken. Wat zeg je? We staan toch ook niet toe dat we jonge kinderen al jong falium laten slikken? nee. nee. Dus zou je eigenlijk dat ook niet toe moeten staan. Maar het gebeurt toch. Ja. Nou, doe dan inderdaad wat die meneer net zei. Uh, controleer al die pesticiden die erin zitten. Het moet nog uit... Straks blijkt over 20, 30 jaar... dat enorm veel kankerproblemen bijvoorbeeld... of andere problemen... of hersenproblemen... want hersenonderzoeken kunnen we nog steeds niet voldoende doen. Dat die, dat die wat te de degen... te de degen kwaad aan ja. Er moet een okay. controle op? Het, het is gewoon gif. Nee. Het is duidelijk. En je steunt ook het pleidooi van, uh, van Jan Brouwer... uit de eerste uur. Wat zitten jullie op de eerste lijn, dat is duidelijk. Dankjewel, ja, Dank je wel, Ellen. te bieden. Dank je. Fijne nacht nog, hè. Dag hoor. U kunt nog bellen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna@ncv.nl. Als u wilt vertellen wat uw ervaringen zijn met softdrugs. Heeft u wat gebruikt? Wat, dan? wat was het effect? En of zit u meer uh, commercieel of zakelijk gezien in de softdrugs? Laat het ons dan ook weten. Berend Willem. Goeienacht. Ja, ben je natuurlijk niet uit Maastricht. Kijk eens aan. Goeiedag. Dat is veelvuldig Mijn... in het nieuws geweest, hè? Rond de Wietpas. Wat zegt u? Uw stad is veelvuldig in het nieuws geweest... rond de Wietpas, vorig jaar. Ja. Uit Maastricht. Maar ik ben ook de man... Ik, ben, ik heb die man helemaal... Die man die is voor legaliseren voor druk. Ik niet. Ik ben, en regulier is die voor, ik niet legaliseren. Ben de legalisering voor druk. En waarom? Ik ben, ik ben om. Dat je dus de misdaad, niet uitschakelt, de misdaad niet alleen uitschakelt, maar het moet gewoon onderkomen onder de warewet. Net zoals alle andere spullen, alles, alcohol, alles. Zelfs uh, met Koninginnedag in een kraampje uh, moeten mensen een wagen uh, mee naar, terug naar huis nemen, omdat het niet duurt. Het moet gewoon onder wet komen. En ook de politie mag er niets mee te maken hebben. En okay. waarom niet? Omdat ze van twee walletjes eten. Want de politie, de ene helft spoort op... en de andere helft uh, staat toe en weet... en helpt de misdaad en neemt in beslag. Ik woon toch al 30 jaar in Maastricht. En dus u heeft het afgelopen jaren, jaren ook wel zien ontwikkelen? En die niet gepakt wordt. Oké, okay, maar dan? Heeft u zelf als eens wat gebruikt? Ik heb ze op een feestje, heb ik per ongeluk na het nagerecht, heb ik een halve, luister goed, een halve space opgegeven. Spacecake? Ja, en toen ben ik zo ziek geworden. En toen wist ik niet meer waar ik was. Ik dacht dat ze een aanslag op mij wou plegen. Dat oh. iemand me wou vergiftigen. Ik weet niet hoe ik thuis ben oh. gekomen. Alles werd anders. De straten werden breder. De lucht werd anders. En dan heb ik vijf dagen op bed gelegen. Echt zo ziek waar? ben ik oh. Maar ja. en, had en u een halve nou plak op of nog over een halve keek Die man die daar aan de telefoon had net. Om mij binnen te lozen. die zei, dan kan ik u een hand geven. Mij is hetzelfde overkomen. Echt waar? Dan ga ik Bart dat straks nog eens even vragen. Ja. Dat had hij mij ja. nog niet verteld. Maar even nee. had u een halve plakje op. Of echt een halve cake zitten eten? Uh, ja, er was ook bier gedronken en zo. Oh. En dan weet je niet hoe het eet. En cake smaakt naar chocolade. Ja. Maar ja, daar zit ook... Ja, je ook, proeft het er niet aan, hè? Dit is wat, niet, wat kruidig. Over, niet als, als ik het dronk heb. En opeens werd ik zo ziek. Ik dacht dat ik dood ging. Ja, ja, want flink ben, overgeven waarschijnlijk handig, en gewoon niet meer handig, handig, helder. Alles werd buiten aards voor mijn ogen. Maar eng ook. Ik, hè? Eng, vond u het eng? Achteraf wel, ja. ja. Ik heb hem nooit meer, nooit meer aangeraakt, nooit ja. meer. Maar ze moeten maar doen wat ze willen. Maar ik vertel u, omdat er heel veel geld mee gemoeid is, dat is de hoofdzaak. Ja. Geld, de, de verdiensten eraan. Uh, het ja. moeilijke nog, die, die space cake, daar is natuurlijk het lastige van dat je het moeilijker kunt doseren. Hè? Je doet dat door je beslag heen. Ja, en in het ene het plakje kan er nog meer om, zitten dan in het andere. De had, ja. nou, Zal ik, ik u eens wat vertellen, je je meneer Berend Willem? Ja, jaren geleden zat ik op de toneelschool in Maastricht. En toen gingen wij met de hele klas, zouden we ook spacecake gaan eten. En toen hadden we, waren we dat aan het maken met een paar studiegenoten. En toen hebben we de lege beslagkom, waar natuurlijk nog wel wat restjes in zaten. Die hebben we op de grond gezet. En in dat huis woonde een heel klein katje van nog geen jaar. En dat katje oh heeft de beslagkom zitten uitlikken. Oh jee. Die had denk ik hetzelfde gevoel als wat u had. Die werd helemaal gek. Die ja, heb ik wat goudvissen meegemaakt. Iemand gooide van een hotel in een goudvisvijver stukjes en die hap, hap, hap, hap, die dachten dat het brood waren. Nou die begonnen die, vist, die, die vijver rond te draaien, draaien, tot ze eruit vlogen in de hoek van een hotelhal. Die sprongen als walvis het water uit waarschijnlijk. Ja, nou, die goudvissen, verschrikkelijk. En, en, en die, die, die, die eigenaar gooide ze terug in de vijver en ze sprongen er weer uit. En daarna zagen ze naar, naar lucht te happen. En ja. die zijn doos gegaan. Ja, ja. nou dit kartje nou, het heeft kaptjes, het overleefd kaptjes. hoor, gelukkig. Huh? Het kartje heeft het overleefd en nu gelukkig ook. Bedankt voor uw verhaal ja. en voor uw telefoontje. Ja, nog een praatje. Nou, u zult nog veel horen vanavond. Dat denk ik ja. ook. Dus blijf vooral luisteren. Dag hoor. Hartstikke goed. Hartstikke <laughs> goed. Hartstikke goed. Ja, dat was Hartstikke een bewuste. Goed. Ik hoor hem. 0800 1121 is het telefoonnummer als u ook wilt vertellen... over uw ervaringen met softdrugs. Of het u nou zelf gebruikt heeft of niet. Of, nou ja, we hadden net al Ellen, die als jongerenwerker... er ervaring mee heeft met uh, de nadelige gevolgen ervan... Laat het ons dan even weten. Mailen kan natuurlijk ook. casaluna.ncrv.nl. En er wordt al druk getwitterd. We hebben de muziek ook enigszins aangepast. Op het onderwerp vonden we ook wel eens leuk. Dus um, dacht u van I got five niet? on it.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 And when it comes to getting another soggy Fools all kickin' like Shinobi No, me ain't my homie to begin with It's too many hands to be Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy Five dollar bill on the real Before it's history Cause fools be having them vacuum lungs And if you let them eat agree You hella dumb dumb -dum. I come to school with a tailor on my earlo avoidin' all the flick teasers Skeezers and weirdos Got me throwin' off the land like where the bomb at Give me two bucks you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 Be burning my hand. Next time I roll it in a hamper. Uh, to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Ooogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint, that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit Sit that to pass the joint, stop eating cause you know you got asthma, crack the foldy open homie and guzzle it cause I know the weed in my system is gettin' lonely, I gotta take a whiz test to my P.O., I know I feel cause I done smoked major weed bro, and every time we with Chris, that fool rollin' up a fat, but the tango race straight had me,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 Smoke, yeah, just spray it, lay it down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around. We down to blaze a pound. Then ease up. Speed up through the ESO. Drink the -S -O -P up With the lemon squeeze up. And everybody's roller. up. I'm the roller. That's quick to throw the blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, up. Suck up my weed. It's all you need, kicking feet. 'Cause we're IBS, We need to fight like a the Met I got 5 van it. We hebben het vannacht over het gebruik van softdrugs. En u kunt bellen als u daar ervaring mee heeft. Of dat er een koffieshop bij u in de buurt is. Of dat u zelf werkt in een koffieshop. Of in de hulpverlening. Of dat u het uh, van medicinale redenen uh, softdrugs gebruikt. Of cannab cannabis gebruikt. Uh, bellen dus 0800 1121. Mailen kan naar Casaluna En uh, twitteren. Kan ook. Hashtag Casaluna. VOC Nederland doet het volop. De Achterdeur doet het ook volop. De Achterdeur twittert onder meer. Het katje in de Maastrichtenaar hebben het overleefd. Nimmer een dode geweest door gebruik van cannabis. En hoeveel alcoholdoden? Met een uitroepteken en een vraagteken. VOC Nederland twittert onder meer... laten we vooral niet vergeten dat cannabis een plant is... die de mensen al duizenden jaren gebruiken. Sativa betekent nuttig. Een halve spacecake eten is absurd, schrijft de achterdeur nog. Eén plakje is genoeg, maar ja, in combinatie met alcohol... Inderdaad, daar word je ziek van. Um, nog meer, sterk of mild kan dus high of stone zijn. En het THC-gehalte is variabel bij sativa en indica soorten. VOC Nederland twittert nog, de wiet van Betrokan in de apotheek bevat 19% THC en bewijst dat discussie over sterke wiet de plank of volledig mislaat. Want het gemiddeld THC-percentage van nederwiet in koffieshops was in 2004 ruim 20% en vorig jaar nog 13,5%. Dus dat daalt al. Jaren. Dat zijn wat reacties van Twitter. Uh, iemand die heeft gebeld, maar niet op de radio wil. Bolswarder, noemt hij zich, die rookt er vijf per dag. Alles gaat oké, okay. doet gewoon zijn werk in het verzorgingshuis. Alcohol, daarentegen, dat is pas slecht. Meneer Hoekstra, ook aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik heb een keer een artikel gelezen. en Het ging over de hersentoestanden. De meeste mensen... Die hebben een, geluks, een geluksstof in hun hersenen. Ja. En sommigen niet, en dat schijnen de drugsgebruikers te zijn. Is dat serotonine? Ik wat heb... zo'n gelukstofje? Is dat wat u bedoelt of niet? Ja, dat weet ik niet. Oh, Oké. Okay. Dat weet ik niet. Heb maar u goed, u dus zegt mensen die dat missen, die gaan gebruiken? Ja. Ja, dat wou dat het artikel beweren. Oh, Oké. Okay. Ik, ik kwam wat laat in gebruik in, in aanraking met uh, haasjes. ja. Ik was 24, ik heb het tot mijn 50e heb ik het gebruikt. Tegenwoordig is het heel sterk. Veel sterker dan, dan vroeger. En op mijn, mijn hoe 50, oud bent u nu als ik, ik, mag, ik mag weten? 66. Oké, okay. ja, dan hebben we het wel over aardig jaren geleden. Ja, en, maar ik heb het uh, van mijn 24ste tot mijn 50e. Ik ben ja. er heel gelukkig geweest. het werkte prima. Maar toen werd ik depressief, dan weer je te laten. In die tussentijd ben ik uh, verslaafd geraakt aan heroïne. Oké. Okay. En kwam dat ja, doordat wel, u eerst met softdrugs in aanraking komt en daarna met nee, overgestopt? Nee, dat dat niks nee, met elkaar te maken? Nee, nee dat verband, dat, dat maak ik niet. Okay. Maar heel veel mensen die kijken op van heroïne, dat dat vreselijk is... en. Uh, het erg is, het is te duur, dus je, gaat, uh, je kunt het niet betalen. Dus daardoor uh, raak je in de rotzooi. Yeah. Maar uh, heroïne, dat is op zich is het heel rustgevend en is er niks aan de hand. Maar, die maar haast, als je de verslaafd zondag... aanraakt, lijkt me toch niet gezond? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee dat, ja, dat gezondheidsaspect dat valt er mee. Je kunt er al honderd jaar mee worden. Maar je kunt het niet betalen. Dus je kunt je eten laten je uh, geio bezuinigen. En je raad maar maatschappelijk. En als je pech hebt, dan word je dakloos. En daarom zien die mensen er zo slecht uit. Dat heeft niks maar met, die met die de drug die... zelf te maken, zegt u? Nee, nee, nee. nee Is dat zo? Nee. Ja, ik ben daar geen expert in, ja, maar ik kan me ja, bijna dat, niet voorstellen. Ja, ja, ja hoor. Ja. Dat, uh, mag u mijn hand wel uh, op vasthouden? En hoe zat het en... bij u dan? Hoe bedoelt u? Nou, hoe zat het bij u toen u verslaafd raakte aan heroïne? Nou, dat werd je gewoon een keer aangeboden. Ze weten dat je van een pot bier houdt en van asjes. En mensen uh, zeggen, gebruik dit is. Nou, ja. Ik dacht, dit is de oplossing. De oplossing waarvoor? Ja, voordat je die stof niet in je hersen okay. hebt. Dan om wat om een maken. beetje een goed gevoel te krijgen. Ja, ik vond het heerlijk. En uh, ja, ik had dan drie uh, had ik al genoeg per dag. Hm. En een Chineesje ja, is dan heen. hoeveel? Uh, nou, voor, voor 25 gulden was het er nog. Nou, daar kan je wel een week mee toe, hoor. Als je, ja. Drie, twee, drie. Maar goed, dan hebben we het over heroïne. En, dat is natuurlijk harddrugs. We hadden het in principe, hebben we het over softdrugs? Want uh, hoe is dat? Ja, oké, okay. maar ik wou het effect... Van die heroïne, daar word je heel rustig van en heel kalm. Ja. Maar als ik nu een, een, een, een, een joint ga roken ja. met HHC's uh, met of, of met wiet. Nou, dat is net over er een atoombom in je hersenen ontploft hoor. Dat is dat gewoon is te heftig. Te dat is veel te heftig, ja. En ik zou de jeugd ook aan willen raden beginnen er er niet eerder in dan dat je hersenen volgroeid zijn. Ja. Dus ongeveer op je 25. Jaar. Ja, ik kan het zeggen. zit je op 23, 24 jaar, geloof ik, hè? Ja, ja. juist. Ja. Het spul is, het is, het is, het is veel te heftig. Ja. En bovendien, wij dachten vroeger ook dat het gezond is. Maar het is vier keer kankerverwekkend uh, dan, uh, dan een, uh, een jackie, hoor. Maar als je het met zo'n waterpijp doet? Nee, dat helpt wat, niet. Wat ja, je in het begin het zei, begin dan krijg je in ieder geval niet, uh, krijg je dan niet minder tabak binnen? Ja, Het geldt al, iets. Ja. ja, maar het is, het is kank, heel erg kankerverwekkend. Hoor. En er werd ook wel, VOC Nederland had ook al getwitterd: van ja, het juiste tsc gehalte gaat al omlaag. In de loop der jaren. Maar u, u zegt, voor, voor mij is het nog steeds veel te sterk. Veel te heftig. Ja, ik gebruik het niet meer nee. ook omdat ik depressiever van wat. Maar ik zou de jeugd. Uh, Nietzsche heeft ooit, ooit gezegd van... Uh, een glas wijn, dat maakt me vreselijk verdrietig. Sterke drank uh, soms. Maar een glaasje water, dat doet het ook. Ja, ja. En dat ben ik wel met hem eens, hoor. Kijk aan. Nieuwsra, dank u wel voor het bellen. Ja, geen dank. Ja, ik, ik, ja, goed hoor. Ja, dag. Dag. Reni, hangt ook aan de telefoon. Reni, ja, goeienacht. ben ik. Hallo. Nou, ik, uh, ik heb zelf het ook wel gebruikt vroeger... Wat? En, uh, uh, gewoon huis. In, in, uh, okay. Ja, dat was uh, ja, in de 1960. En dan en, in zelf thuis, of uh, met, met vrienden? Of? Ja, nee, thuis. Toen, toen, uh, ja, toen waren we wel getrouwd en uh, hadden we een klein kindje en. En een, een neef van mijn man, die, die had altijd hars onder zijn matje van zijn auto zitten. Dus dat kreeg het altijd. Maar dat moet je nu van. niet meer hebben in de auto. Wat? Dus ik zeg, dat moet je nee. nu niet meer in de auto hebben. Nou, maar goed. toen misschien ook niet hoor. Maar in ieder geval, maar later hebben die kinderen dat dus ook gedaan. En die, die, toen zijn we op een, vanuit Amsterdam zijn we uh, hier naar Groningen verhuisd... omdat mijn man hier ging promoveren. En die kinderen, die woonden op een boerderij. Mm -hmm. En toen uh, met haar vriend samen van... Uh, pap, mogen wij in de tuin een paar hasjplanten zetten. Ja, zeg, mijn man is prima. Dus die hadden, oh, ik denk vijf, dat het er vijf, vier of vijf waren. Het. En vijf mag, hè? Meer niet planten. Nou, ja, dat weet ik niet. Ach, er kwam nooit iemand. De, de, die die ree was een kilometer uh, kilometer lang. Waar die boerderij stond, dus er kwam niemand. Maar dat was verder ook niet. Uh, en uh, nou, uh, dus, daar waren ze iedere keer mee bezig. En uh, met, met uh, uh, ja, ik geloof iets van, van bloed uh, nog wat. Uh, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, bloed, wat zeg je nou? Nou, daar ging voor alle mogelijke nest bij. En, oh, okay. al. en toen gingen ze op vakantie. En toen zei ze, mam, dan moet je over twee weken moet je, uh, die planten eruit halen. En dan moet je ze in de stal moet je ze ophangen. Dat ze kunnen drogen. drogen. Ja. Ik zeg, nou, dat is prima. Maar ik had daar twee geitjes staan. <laughs> dus je raadt al wat er gebeurd is. Die geiten die hebben die hele uh, takken... ...opgevreten, dus toen ze terugkwamen, doet ze niks meer. Nee, maar hoe hebben die geiten erop gereageerd? Helemaal niet. Niet? Nee? Nee, die vonden het, nee want het is natuurlijk in wezen, als je echt een goede wiet hebt... ...dan is dat, uh, uh, zeker als je dat, dat niet laat drogen... ...dan is het gewoon uh, lekker groente of grasachtig ja. iets voor hun. Dan word je er nee, ook helemaal niet een normaal. beetje high van. Nee, helemaal niet. Nee hoor. Dat, uh, ik heb er ook helemaal geen erg in gehad. Nee. Want dat hing er gewoon niet. Achter. En dan... dan uh, ja, S'morgens liet ik ze eruit. Dan gingen ze voor in de wijs staan. En dan s'avonds gingen ze weer terug. Dus ik heb ook helemaal nooit verder naar gekeken. Ik had het keurig op. Dus ik dacht... Nou, ik heb ze nog nooit zo klaar oh, oh, Ik wou net zeggen. Had ze zo de best op gedaan. Ja, Jammer. Ja, dat hadden echt ik heb echt uh, van alles aan al gedaan. Ja. En toen? Tegen mogelijk... Weer van, opnieuw begonnen? een hele wit ding in de schuur maken. Ja, ah. zeg ah. maar, dan kijk maar uit. <lacht> dan <lacht> dan, dan ben ik zo meteen mijn baan kwijt. Ja, ja. Dat uh, maar goed, dit, was, dit vind ik wel een mooi verhaal dat die geit, alles op. Ja, maar hebben ze het nog een keer opnieuw geprobeerd? Of uh, was de motivatie wel weg daarna? Nee, nee. Dus hebben ze het, volgend jaar hebben ze het weer gedaan hoor. Okay. En toen uh, hebben we dus gewoon aan de, aan de andere kant opgehangen. En uh, daar hebben ze dan. Uh, ja, dat dus gingen allemaal zitten knippen en zo en. en uh, dat moet dan drogen. Ja. Dat, maar vroeger heb ik het zelf ook wel gerookt, hoor. Oh, maar niet nu. Je hebt niet met de kinderen mee zitten roken? Nee, dat, dat deed ik niet meer. Want, want die. Uh, dat vond ik toen wel mooi. Mijn man nog wel, die heeft altijd wel. Uh, maar die rookte zelf helemaal niet, dus die hoestte altijd wel gek. Ja, <laughs> dat vond ik wel gek? leuk. Nee, die heeft altijd wel meegedaan. Ja. Ja. Nou. Dat. Uh, maar goed, altijd wel. Uh, nu niet meer. Ik heb ik, ik, geen van die kinderen. Hoewel, die zijn nu al, allemaal ook al 40, 50 jaar. Want ik ben zelfs nu 72. Dus. Kijk eens aan. En hebben ze nog steeds een plantje in de achtertuin staan? Of zijn zij er nee, nu ook ze al meegestopt? Nee, ze zijn oh, er nu Ach nee, ze hebben allemaal kinderen. en, en uh, dat. Uh... Dan hoeft het niet meer. Ik hoor het nee, al. Nee, ik, ik denk dat ze dat het, het, het laatst eigenlijk... Uh, toen ze, ja, toen ze dus ja, tegenover de twintig waren... toen was het dus echt wel, uh, ja. wel okay. over. Ja. Dat, uh... Nou, leuk verhaal. Nee, en... Dank je wel, voor het bellen. Oké. Okay. <laughs> Succes verder nog. Slaap lekker straks. Ja? Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Just sing it one more time, children Let's go voor de coasters met Let's Get Stoned. We krijgen veel reacties, met name ook via Twitter. En inderdaad het stofje wat gelukkigmakend gevoel geeft was niet serotonine, maar endorfine. De achterdeur bedankt daarvoor. Verder heeft uh, nog iemand gemaild. Die schrijft, de THC-gehalte kan nog zo hoog zijn. Wiet zal nooit een harddruk worden vergelijkbaar met gangbare harddrugs. Toch geldt voor alle middelen, gebruik hoeft niet schadelijk te zijn. En sommige mensen kunnen nergens mee omgaan, ook niet met wiet. Alcohol vermindert je remmingen, cannabis versterkt je attitude. En vaak hoorde uitspraak dat wat je stoont had opgeschreven later zo tegenvalt... kan bij een kritische geest ook omgekeerd werken. Goedenacht nog. Wij hebben aan de telefoon Jaap de Korte uit Amsterdam. Goedenacht. Ja, ik vond het een uh, mooi nummer. Kijk, en, fijn. Uh, ja, uh, Bob Dylan <laughs> heeft er ook wel over gezongen. Ik bedoel, uh, kijk, uh, Let's Get Stone. Uh, ja. uh, ik wil een uitspraak doen van Keith Richards. Kom maar op. Of nee, Keith Richards. ...staat op de LP. Geen S erachter. Okay. Maar wel uit 1980. Ja, vertel eens. En dan zie je, dan zie je een heleboel wiet... ...en dan zie je hem staan... Eh, op, de achter, ...op de achterkant van de hoes. Mm -hmm. zie je hem staan... ...en dan is hij nog aan de heroïne. Maar de Romein uh, is allemaal wiet. En dan staat er uh, een tekst... ...I never had problems with drugs... ...only with the police. Nou, dat vind ik... Kijk, ik heb er een schilderij van gemaakt. Echt waar? Dat heeft, dat heeft uh, zoveel uh, gebracht dat ik er nog meer heb gemaakt... en een boekje van heb gemaakt. Echt? Je bent en... gewoon uh, commercieel interessanter dat heb ik erin opgestuurd. geworden. Dat heb ik opgestuurd naar het hoofdkantoor van de Rolling Stones. En? Uh, promotoon BV op de Herengracht 566 in Amsterdam. En toen kreeg ik een brief terug... Van, uh, we wish you all the best en succes voor uh, de future with your paintings. Kijk, nou, uh, en dat zijn allemaal songs en hoezen. Geweldig. Dus ik ben misschien de enige die dat mag doen. Ja. Wat ik goed. ben nu een boek aan het schrijven over een schilderij wat ik geschilderd heb. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. En, en hoe ziet dat schilderij eruit? Nou, uh, met Kurt. You know that Spanish speaking gentleman we all call Kurt. And, uh, of Kurt Algeiler. Dat is uh, een uh, Duitse vertaler uh, mm. van uh, Nostradamus. Uh, het is me net hoe je, het, uh, hoe je het interpreteert. Maar ik maak er een heel boekwerk van. En dan ga ik weer naar Promotone. En dan bel ik aan. En dan loop ik naar boven. Want dan word ik ontvangen. En dan uh, geef ik dat af. En dan uh, wil ik wel eens zien hoe die gezichtjes van die poppetjes uh, ja? eruit zien. En Jaap, gebruik je zelf als wat? Nou, vroeger... Kijk, ik heb, ik, ik heb uh, zelfs een haaspijp of een kiefpijp, heet dat. Een wat? Een meter lang kief. Kief? Okay. Weet je niet wat kief is? Nee. Jongen, jongen, jullie hebben een harsprogramma en, en je weet niet wat kieven. is. Nou ja, ik hoop gewoon wat op te steken kief, vanaf. Dat is dat is het poeder wat van de wiet afkomt okay. als je het uitwaait. Kijk. En als je dat opvangt, kan je dat in een kopje doen. Ja, ja een kopje van een pijp. Ja, maar jij hebt er je, een van een meter lang. Je kan je roken ja. en okay. dat groeit gewoon langs de kant van de weg in Marokko. Ah, en daar ga je dan naartoe om het te halen of... Nou, ik ben er geweest in 72, okay. toen ik 17 was. En dat groeide daar gewoon langs de kant van de weg. Ja. ja. En uh, nou, uh, voor, voor de grens uh, gooide je dat gewoon uh, je dat weg. Want als je bij de kwartier kwam, kwam, ja, dan, dan ben je kaal geschoren. En dan ben je in de, in de cel gedauwd en dan krijg je een paar klappen. Dat moet je ook niet hebben. Nee, dat moet je ook niet nee, hebben, Nee, precies. Maar gebruik je nu ook nog wel eens wat dan? Of nu helemaal niet meer? Nou, heel weinig. Heel weinig. Wel, wel heel weinig, hoor. Maar wat is heel weinig dan? Nou... Vanavond niet? Nee, nee. Ik heb uh, geschreven als een idioot. En ik word er helemaal gek van. Oké. Okay. Vanavond heb je geschreven? Ja, de hele, de hele dag. Maar dan hoor je toch... Ja? Met, met, met een uh, glaasje bier erbij. Oh. En uh, kijk, dan kan ik me heel goed concentreren als ik bezig ben. Ja. En als ik nou een sticky rook, ja. dan word ik heel actief. Maar dan ga ik mijn huis helemaal schoonmaken en doen. En, en, en ben ik bezig en weet ik van wat. Ja, en dat maar dan kan je moet ik schrijven. niet zo goed dan kan ik me niet zo goed concentreren op okay. mijn schrijfwerk. Ah, vandaar. En uh, dat is bij de, misschien bij de ene anders dan bij de ander. Ja, dat denk ik dat wel. Zou ja. kunnen, ja. Dat zou kunnen, hè. Dat zou kunnen. En nou heb ik een vraag aan jou. Nou. Ik weet niet Ken of ik nog al kan beantwoorden, maar... Krijgen, wat tegen zeg kanker? je? Kun je het nog tegen de, bij de apotheek krijgen tegen kanker? Want dat was toen een wet die aangenomen zou worden... ja. Uh, omdat uh, cannabis ook uh, uh, ja voor medicinaal goed is gebruik tegen kanker is. Ja. nou we hebben straks nog iemand in de uitzending en die kan daar volgens mij meer over vertellen. Die heeft het zelf ook van als medicinaal gebruik uh, zelf gebruikt, zeg maar medicinaal gezien. Dus moet je even blijven oh. luisteren, want ik denk dat hij daar okay. meer over weet. Oké. Okay. Nou, dan, dan blijf ik even luisteren okay. en dan, dan, ga ik, dan draai ik me om en dan ga ik slapen. Ja, na twee uur dan, en hè? Ik, ik, Moet je, want hij ik, komt ik, tegen tweeën in de uitzending. Ik, ja, dat, okay. is, nou, dat is tien minuten. Ja, he. dat red je nog wel, toch? Ja, dat red ik nog wel. En trouwens, we en dan hebben dan morgen... Ik, wat zeg je? Misschien vind je dat leuk, Jaap, om te weten. Morgen hebben we Lucky Fons, de derde, die is helemaal, die hebben we, de songwriter hebben we te gast in Casaluna. En die is helemaal geïnspireerd door Bob Dylan. Dus ja, Bob Dylan is eh uh, uh, ja maar uh, uh, is ook, uh, die heeft uh, die heeft met Obama heeft die, uh, iets uh, te doen uh, gehad hè. Ergens, een keertje. Dat, uh, hij heeft een prijs gewonnen, of weet ik veel wat. Uh, er is iets uh, met Obama en Bob Dylan. Wat dat <laughs> precies is, weet ik niet. Maar er is iets uh, aan de hand. We gaan het even opzoeken, Jaap. Dankjewel. Ja, zoeken we op. <laughs> met bedankt, Met 2 voor 12. <laughs> hey, en een gelukkig leven, joh. <laughs> Dag. Dag. En bedankt. Ja, jij bedankt. Oké, okay, is goed. Fijn hoor. Jaap de Kort uit Amsterdam uh, was dat. Met de fantastische leus van Keith Richard. Zonder S. uit eruit trouwens. Die denkt dat door regulering juist het gebruik toeneemt. Net als bij alcohol. Uh, dan weet ik niet of het legalisering is of regulering. Maar hij is in ieder geval overtuigd van regulering. Zometeen spreken we nog met iemand die het vanwege uh, uh, zijn depressies is gaan gebruiken. Dus op medicinaal uh, gebied, zeg maar, wiet is gaan gebruiken. Maar eerst gaan we nog naar een nummer luisteren van Blackie and Rodeo Kings. En dat heet, hoe kan het ook anders, Stoned. Last night out in the dark, I was watching werewolves in the park, stoned. Uh, uh, uh, uh. I used to run with that pack till they broke my balls and cracked my jack, stoned. Uh, uh, uh, uh. Drop. The Words from an old love letter The scars away are aren't that much better When I'm stoned Easy's how it used to feel Like grease around the driving wheel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 Old times and older faces don't met het nummer stond. Ervaringen met softdrugs hebben we het over vannacht. En er is uh, veel gebeld en ook gemaild. Nog wat mailtjes erbij te pakken. Geachte redactie voor een ervaren gebruiker gaat gelden... hoe minder je rookt, hoe stoonder je wordt. Dankzij de hars ben ik al 30 jaar van de drank af. Met vriendelijke groeten en bedankt voor het programma. En nog een mailtje over spacecake. Het geheim van spacecake is niet dat je wat cannabis door het beslag roert. Zo hebben wij het dus wel gedaan toen we, wat ik vertelde met die kat. Het verhaal met de kat. Maar je maakt eerst spaceboter. Door cannabis samen met water en boter te koken. Dat laat je afkoelen. De boter komt boven drijven. En met die boter pak je een cake. Maarten van Riem dank je wel daarvoor. Um, Jop, de Pastie twitterde nog. Heb in 1970 van mijn zwager Indische hennepzaden tot wasdom gebracht. Drie meter hoog. En heb het, net als die kat, overleefd. De enige keer als dat. Want wij gaan naar Theo Muller toe. Hij hangt aan de telefoon. Goeienacht Theo. Ik zit nog een beetje na te lachen van wat ik net hoorde. Uh, ja, ik weet niet meer precies wat er als daarom moest worden. Aan de telefoon? Of een tweet? Ja, nee, via, via de telefoon, ja natuurlijk. Met je haattekorten? Uh, Uit Amsterdam? Nee, het, het, het, ja, dat vond ik ook boeiend. Ja, toch? Ja, dat, dat was dat. Maar ja, dat ging geloof ik meer over een of andere muzikant het dan, dan over wie. Het. Nou ja, hij was er wel door geïnspireerd. Laten we het daarop houden. Ja, ja ik heb dat. Maar hij was nog. wel benieuwd, Theo Muller, ja. naar uh, of het de, nog te krijgen is bij de apotheek, ter behandeling van kanker. En toen zei ik, we krijgen straks iemand aan de telefoon die het met een medicinale doeleinde heeft gebruikt. Ja, en die kan daar vast meer over, over vertellen. Gebaak het nog. Ja, daarom vertel. En, nou ja, ik ben ik ben dus twee keer van de van de depressie afgewezen. Dat, dat was een ongeneeslijke depressie. Dus. Dan ziet de toekomst er niet zo bar leuk uit, want nee. de pillen die werkten niet en, en praten werkten dus ook niet. En op een gegeven ogenblik uh, kwam ik bij een psychiater en ik gebruikte valium om te slapen. Ja. Maar uh, daar heb ik het een en ander over gelezen en dacht ik die rotsen wil ik niet in mijn lijf hebben. Dus toen heb ik aan de psychiater gevraagd of het goed was dat ik in plaats van valium ging gebruiken. Nou, dat was geen enkel probleem. En dat, heb ik, dat ben ik gaan gebruiken en in het begin merkte ik er niks van, maar op een gegeven moment werd ik toch wat ontspannender en ik begon me steeds plezierig te voelen. Maar uh, op een gegeven moment was ik ineens van de depressie af. Echt waar? Nergens last van? En, en, en ik wist echt niet hoe ik het had, want okay. ik, ik was al een beetje depressief vanaf mijn elf, dus ik heb nooit, nooit een normaal leven gehad. Nee. En, dan, en dan sta je eigenlijk in een totaal vreemde wereld hoor. Ja, een hele andere wereld, kan ik me dan zo voorstellen. Ja, en, en toen had ik zoiets van, nou, uh, ik moet eigenlijk naar een psychiater om te vragen hoe, hoe, hoe, hoe ik me hier moet gedragen. Ja. ja, ja. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik van, ik heb geen zin om uh, verslaafd te raken. Nou, dat, dat, dat, dat, dat kon ik ook niet van worden, maar ik ben er gewoon mee gestopt. Mm -hmm. En ik begon steeds verder af te zakken weer. En dat je weer depressief werd? Ja. Ja, ja, maar dat ging zo geleidelijk dat ik het nauwelijks merkte. En als je ja. depressie bent, dan de ben je toch niet zo vreselijk compleet. En uh, op een gegeven moment dacht ik: Nou, dit is weer helemaal hartstikke foute boel. Ja. En uh, toen ben ik er weer mee begonnen. Okay. En toen was ik binnen drie maanden was ik er weer vanaf. Toch weer? Ja, want we hadden meneer Hoekstra eerder in de uitzending en die werd er juist depressief van. Dus het kan dus duidelijk verschillend ja, het, werken bij verschillende mensen, maar u werkt het juist ja, goed er tegen. Ja, dat kan best, maar, ja. maar dat, het, het is wel bekend hoor dat, uh, dat het tegen depressie werkt ja. En overigens ook tegen kanker. Maar is dat, en, want ik kan het dus zeggen, waarom gebruikt u het nu nog? Wat, ja, zegt u. Waarom gebruikt u het nu nog? Omdat ik niet, ik, ik wil die depressie niet meer terug hebben. Nee. Nee. En ik slaap er prima op. Hè? Ja, ja. Ik heb nog een paar andere lichamelijke kwaaltjes. En uh, dat heeft ook weer slecht slapen tot gevolg. Ja, ja. En ja, als ik, als ik geen wiet neem dan, dan slaap ik per nacht drie uur. En dat hou je niet zo gek nee. van, denk nee. ik. Maar nou, wat wilt u nog maar, over kanker vertellen? Nou ja, dat, dat, ik hoorde net beweren door iemand die, die, die zei dat het, dat het behoorlijk kankerverwekkend is, wiet. Maar dat is geen, daar is geen sprake van. Want er... er er wordt steeds meer bekend dat het zelfs ook tegen kanker zou kunnen helpen. Ja. Maar dan gaat het niet om de THC, maar om wat uh, uw gasten ook zeiden, de cannabinoïden. Dat is dan dat stofje wat THC juist weer Ja, ook uh, een beetje compenseren. Neutraliseert, zeg maar. Ja. ja, maar, uh, maar uh, dat het dat, dat dat zijn ook de hoofdzakelijke cannabinoïden die dus uh, uh, die genezende werking op. Uh, uh, Mooit en ook weer depressie hebben. Oké. Okay. He, dus, dus, uh, het, het, het, het zou heel vervelend zijn als, als mensen die er uh, medicinaal gebruik van willen maken... zoiets hebben van nou, ik doe het maar niet, want ik heb kanker. Ja, ja. Heeft u zelf He? kanker? Uh, ja, dat heb ik ook al zeer een half jaar. Ja, ja. En, en gebruikt u het ook om die reden nu? Nou, dat, dat, dat wil ik, maar het zet ik op, dus het wordt een beetje lastig. Want hoe, ja. hoe komt u er nu aan? Is het dan op... Krijg je het bij de apotheek of hoe werkt dat dan? Dat is wat, hey, ik wat weet, uh, iemand nog ik zich afvraagt. Uh, gewoon in de tuin. En dat, oh, is, okay. dat, is, dat is echt een flaatje van een cent. Ja. Je moet het alleen bij tijdens planten. Hey, want anders dan, uh, dan, dan, dan staat het nog niet in bloei als de winter al, al begint, als ja. je te laat bent. Maar voor u is het dan ja. belangrijk dat dat dus, wat u zei, die cannabinoïden, dat hè? Dat, ja, dat, ja, ja, dat, dit, dat er genoeg dit, in zit? Het is, is te koop ook? En nu kan ik het niet meer kweken, maar het is ook te koop, maar ja, ik heb gewoon de centen niet voor. Om het te kweken zelf of om het te kopen? Nee, om het te kopen. Hè. Ja. Ik moet even kiezen, een bepaalde periode overlappen. Ja. Want als ik het in mei buiten zet, dan heb ik met de huidige soorten heb ik binnen twee maanden heb ik een oogst. Oké. Okay. Maar uh, ja, dat zien we wel. Soms, uh, soms zit het mee en soms zit het tegen. En ik denk dat het nou tijd wordt dat mee gaat zitten. Ja, ik <laughs> He? kan het zeggen. Als ik u zo hoor, dan, dan zeker. Maar ja, voor u... Want, ja, want, want ik kan je het net... wel via de apotheek krijgen? Hoe wer... Dat was ja, nog vraag van u Ja, je kan medicinale wiet via de apotheek krijgen. Ja, dat wordt speciaal gekweekt. Ja. Um, uh, maar... Ik weet het liever zelf, want dan weet ik tenminste wat ik heb. Ja. He, want bedoel, als, je, als je het gewoon koopt, ik, weet, ik, ik denk dat, dat dat spul wat je in de open kan krijgt op recept dan, dat dat, uh, dat, dat best wel deugt. Maar bedoel, als je in een koffieshop uh, dat spul koopt, ja, het staat stijf van, van, van, van de chemische troep. Ja. Uh, besrijdingsmiddelen, smaakversterkers, een hele ratte patant. Ja, je weet in ieder geval niet zeker wat, ja. hoe goed het is. En dat... Wat dat betreft zou u uh, nee, zeggen ja, van ik, regulering is ook beter. Het, ja, ja. Het, ik bedoel, wat, wat, het is werkelijk uh, wat er nu in die koffieshop verkocht wordt. Dit, dit is het is ongelooflijk ja. troep. En uh, ja, daar, uh, daar, daar heb je eerder last van, dan, van, uh, van biologisch. Okay. Theo Muller, dankjewel ja? voor het bellen. Het okay. zal niet allemaal troep zijn, denk ik. Maar het is in ieder geval lastiger te, te controleren natuurlijk ja, dat, wat je binnenkrijgt. Die ja, dat kan het helemaal niet controleren. Nee, nee. Dank je wel voor het bellen. En, okay. en ik hoop dat het goed gaat met de gezondheid. Ja, we zullen, we zullen het zien. Goeienacht nog. Ik heb er nog zin in. Oké, okay, okay, dag. Dag hoor. Um, Harry Gipkes die had nog uh, gemaild op de valreep. Met een uh, verhaal dat hij ook uh, vindt dat hij zeker is voor legalisatie helemaal. Met ook een hele ervaringsverhaal van zijn zoon. Die inmiddels twee hbo-opleidingen heeft afgerond. Dus het kan nog best goed met je gaan als je softdrugs uh, gebruikt. Zometeen hier op Radio 1. Nog steeds wakker met Anne de Jong en Diederik van Zessen. En morgen, zei ik al in Casaluna Dan is dus Lucky Fonds de derde te gast. In verband met het optreden deze week in Amsterdam van Bob Dylan. Mij betreft, fijne nacht. Dag.